プラ Kunnen wij h m a k e n Nou en o n o p de bouwen! Kunnen wij h m a k e n o p de bouwen! Nou en o n s o e m e r en Dizzy en r o l l o l i e n Wendy gaan weer los.Bot en z n maatjes maken lol! Werken ze samen, is niet zo te doen. Op de bouwen kunnen wij het maken. Op de bouwen, nou en o p e n Op de bouwen kunnen wij het maken. Op de bouwen, nou en om. Dat、uh, denk het wel, j a Ja, fantastisch. h、oh, gezellig. Snel aan het werk nu, er is veel te doen. En bouwen zijn wij e kampioen. Een muur moet gemetseld, een v l o e r t j e gestoord. Wij werken door tot het avond v o o r t Op de bouwen kunnen wij het maken. Op de bouwen snel en v h e Dat denk ik wel, joh! Het is een flinke klus. Tjonge, kun je het maken? Goed. Beetje naar rechts. Nu naar links. Oké.、Okay. Oké.、Okay. Okay. Okay. En zakken. Bij we eerst in elke situatie. Kijk uit, hier komen we aan. Is goed. Kunnen we graven? Ja. Kunnen we bouwen? Ja. おっ、wat een mol! Dat、is een g o e die d table